4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. PvdA-leider Samsom vindt dat Nederland een minder zware delegatie... naar de Olympische Winterspelen in het Russische Sochi moet sturen. Als hij erover had moeten beslissen, was premier Rutte thuisgebleven. In Nieuwsuur zei Samsom dat een delegatie met de koning... en de minister van Sport voldoende was geweest. Koning Willem-Alexander hoort als oud-IOC-lid in de delegatie thuis, zegt Samson. En de minister van Sport moet volgens de PvdA-leider... de Nederlandse deelnemers in Sochi een hart onder de riem steken. De tussentijdse overeenkomst van Iran met zes grote landen... over het omstreden Iraanse kernprogramma gaat volgende week maandag in. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Ersten bekendgemaakt... die de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland... in het overleg met Iran vertegenwoordigt. De Amerikaanse regeringsfunctionaris zei tegen Bergebro Reuters... dat Iran rond 1 februari het eerste deel van zijn bevroren banktegoeden terugkrijgt. Dat is een bedrag van ruim 400 miljoen euro. De rest van de in totaal 3 miljard euro aan banktegoeden... wordt het komende half jaar in zeven termijnen vrijgegeven. En in ruil voor de teruggave van tegoeden... zal Iran zijn nucleaire activiteiten terugschroeven... en internationale inspecties van de kerncentrales toestaan. In het westen van El Salvador zijn zes leden... van een evangelische kerkgemeenschap vermoord. Onbekende namen hen onder vuur toen ze een kerk verlieten. El Salvador wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Gisteren werden verspreid over het hele land veertien mensen vermoord. Het dat zelfs voor El Salvador ongehoord veel. Vorig jaar werden er bijna 2500 mensen vermoord... en gemiddeld waren het bijna zeven moorden per dag. Het weer steeds meer bewolking en vannacht een beetje regen of motregen. In de ochtend af en toe zon. Ook kan er toch weer een bui vallen. En het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Radio 1 KRO De nacht van het goede leven met Adeline van Lier. 1, 2, 3, 4. Dit is de nacht van het goede leven. Ah, Oké, okay. dat was uh, Mike Meijer en Cornuiten. Uh, Goed, hoorspel op herhaling, maar dan wel hele verse herhaling. Want vanmiddag op Radio 5, Nostalgia uh, was het te horen, en nu is het hier op Radio 1. Ik denk dat het een ander publiek is, en het is ook helemaal niet erg om het twee keer te beluisteren, want het is leuk. Goed, de vierde serie van Sprong in het Heelal, getiteld De Terugkeer van Mars, deel 2, Dwangarbeid.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 Abakboot. Een goede gestalte. Ja, ik, ik kan ze net zien. Hoe zien ze eruit? Als beren. Beren? Ja. Ze stonden net op en bekogen ons met stenen. Dokter, ik kom eraan. Goed. Goed, Mitch. Waar zijn ze? Ze waren net bij de ingang, maar nu zie ik ze niet meer. Leken ze echt op beren? Dat dacht ik wel, omdat ze op vier voeten liepen. Maar opeens stonden ze op om raketten op ons af te vuren... Raketten afvuren? Ja, ze hadden een soort apparaat om ze af te vuren. Maar er waren geen explosies, hoorbaar. Dan moeten het wezens zijn die een bepaalde mate van intelligentie bezitten. Ja, dat moet wel. Wat is dat? Waar? He, red vooruit. Dat zijn ze toch? Ja. Als we de landingslichten aanzetten, staan ze recht in hun stralen. Dat kost wel weer een hoop energie van de We hoeven ze maar een paar seconden aan te zetten. Lieve hemel, ze schiet op ons. Hoe weten ze dat we hier binnen zijn? Ze moeten wel kattenogen hebben. Ik zal het licht even aanzetten. Kijk, ze rennen voor hun leven. Nou, het zijn in ieder geval geen beren. Ja. Het zijn twee benige wezens die ze gekleed hebben op de nachtelijke kou. Het moet ongeveer 0 graden zijn daarbuiten. Ja, ze zijn weg. Doe de lichten maar weer uit. Het licht beviel hen duidelijk niet, hè? Ze renden als de duivel. Maar wanneer komen ze terug? Bij daglicht, hoop ik. Ik wil ze wel eens goed kunnen bekijken. Nou, ze zijn in ieder geval geen echte bedreiging. Hoe weet je dat? Nou, het enige wat ze deden was stenen naar ons gooien. Nee, dat kan niet echt kwaad. Tenzij we ze buiten treffen tijdens een van de door jou voorgestelde expedities. Mm, <laughs> ja. Laten we teruggaan naar de hoofdkabine. Dan houden we onbeurten de wacht, de hele nacht. Eén man hier in de cockpit gedurende twee uur, terwijl de anderen slapen. Nou, dat was het dan wat betreft de lege, onbewoonde wereld. Als je je ontbijt op hebt, dokter, kun jij Jimmy aflossen in de cockpit? Dat is goed, Jeff. Ik heb me toch een honger, jullie niet? Het voelt alsof ik al een week niet gegeten heb. Ja, het was een lange nacht. Ja, langer dan die op de aarde. Hoe laat hebben jullie het op je horloge? Het mijne is compleet in de war. Nou, nog steeds aan de tijd, maar dan veel sneller. Ik vraag me af of we ze voldoende kunnen vertragen, zodat ze hier ook de correcte tijd kunnen aangeven. Misschien kunnen we de scheepsklok genoeg vertragen. Hm. We kunnen iedere dag rond de middag aan de hand van de zonnestand de tijd controleren. Zo, Jeff, Jeff, er komt iets op ons af. Ik kom eraan, Jim. Nou, dat zal mij benieuwen. Waar zijn ze, Jimmy? Uh, niet ze. Het. En het komt over die berg. Het is een vliegende schotel. Wat? Waar? Nee. Nee. Uh, zie je die bergtop daar? Die ja. hoge? Ja. Nou, oh. oh, daar vlak onder en dan tussen daar en ons. Verdraaid. Oh ja. Je moet goede ogen hebben. Het zal niet groter zijn dan een speldenknop toen jij ons riep. Nee, het was groter. Het was halverwege de berg en het kwam toen deze kant op. Net alsof het naar ons op zoek was en ons in zicht kreeg. Dokter, zet de monitor aan. Kijk eens of je iets kunt zien van een vliegend toestel... dat vanaf bakboord komt aanvliegen. Ja, is goed. Het is al bijna hier. Kun je het zien? Ik heb hem recht in het vizier. Ja, kijk. Ja, kijk, het stopt en start als een helikopter... met een ongelooflijke behendigheid. Het gaat dalen. Ik denk ook niet dat het zich weg laat jagen door onze landingslichten. Kijk, de deuren gaan open. Ja, goeie hemel. Lieve help, dat is een meisje. Een mens. En mooi. Ach, maar waarom is ze gekleed als een oud-Griekse? Niet precies als een oud-Griekse, maar ik begrijp wat je bedoelt. Huh? Ze kan ons zien. Wat doet ze nou? Ze wijst naar haar pols en daarna naar haar oor. Ze probeert ons iets duidelijk te maken. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Prachtig. Ik geloof dat ze met ons wil praten. Ik weet al wat ze wil. We moeten de radio aanzetten. Wahoo! Vree Haro mee! Zie je nou wel? Nou, wat zei ik? Vree Haro uh, Hallo jonge dame, wat is er? Wahoo! Minor Kong Kroes Doemie! Wat zegt ze nou? Vree Wiho Tashboe! er geen snuis van. Ze wil dat we naar buiten komen. Kassa Ja, maar moeten die gebaren anders betekenen. Maar is het wel veilig om naar buiten te gaan? Oh ja, ze gooit in ieder geval geen stenen naar ons. Zo so is het maar net. Ik ga wel. Nee, Jim, jij bent al eerder buiten geweest. Geef nu iemand anders ook eens de kans. Hè? Huh? Ik bedoel, uh, we moeten de risico's met elkaar delen. En jij hebt jouw deel al gehad gisteren. Ik ben ook nog niet naar buiten geweest. Nou, waarom gaan jullie dan niet samen? Misschien heeft ze wel een of ander geheim wapen verstopt. Met zo'n figuur? Waar moet ze dat dan laten? Uh, hey, kijk eens. Nou gaat ze terug naar de vaartuig. Kom op, witch. We moeten toch eens contact maken. Ja, kom al. Oké, okay, we staan op de grond. Wat is dat zand heet? Jullie hadden hier ruimtepakken ook aan moeten trekken. Stil nou, Jimmy. Het meisje komt weer naar buiten. Een vriendelijke lach is altijd welkom. Bahoe! Hallo, ik ben Jeff Borken, captain van de Pionier. Dit is ruimtevaartingenieur Mitchell. <laughs> maar we noemen hem Mitch. Aangenaam kennis met u te maken. Vreenot pas in trimbo. Titas osas ptasbo. Art pataa is rotovitico. Je wilt dat we die dingen om onze nek doen? Zo, kunt u me nu verstaan? Ieder Goeie hemel, ja. Hoe is dat mogelijk? Het is een vertaler, of beter gezegd een gedachte lezen. De vertaling gebeurt in uw eigen hoofd. Dat is ongelooflijk. Als de rest van uw bemanning wil deelnemen aan de conversatie... geef hem dan ook een vertaler. Het is hier ontzettend warm. U kunt ook beter niet in het zand staan zonder beschermende kleding. En u dan? Ik draag beschermende kleding. Dat dunne ding? Voel er maar eens aan. Het is steenkoud. Maar voor jullie misschien, maar voor mij heeft het precies de juiste temperatuur. Nou, laten we naar binnen gaan. Daar is het koeler. Ik heb een beter idee. Kom mee naar mijn vaartuig. <laughs> er zal u echt niets overkomen. U kunt op ieder gewenst moment weer vertrekken. Ik geloof dat de dame het meent. Ik ook, Mitch. Doc, Jimmy, kom naar buiten. Moeten we onze ruimtepakken ook aantrekken? Nee, we hoeven alleen maar naar mijn vaartuig te lopen. Wat zei ze nou? Ze zei dat we alleen maar naar haar vaartuig hoeven te lopen. En sluit buiten de buitendeur van de pionier. We komen eraan. Ik zie dat de Souterianen jullie ook al een bezoekje hebben gebracht. Je bedoelt die. Uh... <lacht> Eskimo's? Ze kunnen nogal angstaanjagend overkomen als je ze in je eentje tegenkomt. Maar ze zijn volkomen ongevaarlijk. Waarom gooien ze dan. Met stenen naar ons. Dat was meer een demonstratie dan een aanval. Ze kunnen gewoon de verleiding niet weerstaan... om hun minachting te tonen voor vreemden. <lacht> nou, mij hou je niet voor de gek. <lacht> zo, zo. Wow. Dat ziet er mooi uit. Ga zitten waar u wil. Ja. Uh, uh -huh. Het is hier aangenaam in zeg? Ja, inderdaad. Nou en of... <lacht> Uh, uh, vindt u het erg als ik een beetje rondkijk? Oh, nee, helemaal niet. Ga gerust uw gang. Maar ik zal wel de deur sluiten om de temperatuur constant te houden. Wat is het controlepaneel? Het controlepaneel? Hmm. Uh, hoe, hoe, hoe bedient u het? Oh, <laughs> je draait richting, hoogte, snelheid en bestemming hier. Druk dan op de startknop en je vertrekt. Maar die, die wendbaarheid, hoe doe je dat? Dat doe je met dit bedieningspaneel. U ziet, het heeft dezelfde vorm als het vaartuig, maar dan in miniatuurvorm. Je plaatst er je hand op, weegt naar voren om vooruit te gaan... naar achter om achteruit te gaan, zijwaarts... dus in iedere richting die je maar wil. Ach, ja. Het echte vaartuig beweegt dan vervolgens in dezelfde richting. Klimmen of dalen in dezelfde richting... En onder elke hoek. Dat is knap gedaan. Ja, maar hoe Perfect. heb je ons kunnen zien? We hebben hier een monitorpaneel. Het geeft een zicht van 90 graden van buiten. De camera's zitten in het dak en kunnen volledig roteren. Zo snel of zo langzaam als je maar wil. En wat is dit scherm? Oh, dat is om recht naar beneden te kijken. Oh, dat is handig. Een opmerkelijk stukje vakmanschap. En zo eenvoudig om te bedienen. Is er nog iets anders dat u graag zou willen bekijken? Nee, dank. Uh, u bent al erg geduldig geweest. Nou, goed dan. Nu we allemaal veilig binnen zijn, moet ik vertellen dat ik Cassia heet. En ik ben gestuurd om u naar Thalia te brengen. Talia? Waar is dat? Zo'n 600 kilometer ten noorden van hier. Het is de stad waar ik woon. En uh, ho hoe zit het dan met die Sotirianen? Oh, oh, die leven afgezonderd. Afgescheiden van ons. Thalia biedt u een comfortabele plaats om te leven. Uh, voldoende voedsel en kleding. En volledige bescherming tegen het klimaat. Hmm. En uh, zijn alle meisjes in Thalia zo mooi als jij? Ja. Oh, dan gaan we naar Thalia. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Hoe lang duurt het om er te komen? Ongeveer 15 minuten. Gaat u goed zitten in uw stoelen. Verdraaid? Uh, wacht eens even. Wat is er? Dus dat is uh, uh, 2400 km per uur. En er is niemand die dit ding bestuurt. We vliegen op automatische besturing. Ja, ja, maar, maar stel nou dat we een ander vaartuig op onze route tegenkomen. Dat ontwijken we dan. Er is echt geen gevaar. Nou, oh, nou, als jij het zegt. Toen wij op deze planeet landden, leek het alsof er geen leven bestond. Dat is ook vrijwel zo. Toen wij voor de eerste keer zagen, toen dachten we dat het de aarde was. Juist, ja. Is dat waar jullie vandaan komen? De aarde. Aha. En hoe noemen jullie deze planeet? Tribos, dat betekent derde. Wij zijn de derde planeet van de zon. Net als de aarde. Hoeveel planeten draaien bij jullie om de zon? Negen. Oh, wij hebben er twaalf. Waar ergens in de ruimte ligt jullie zonnestelsel? Daar hebben we geen idee van. Maar twee dagen geleden, of wat twee dagen geleden leek, zaten we er middenin. We waren onderweg van Mars naar huis. Oh. Mars is de vierde planeet van de zon. Hoe we op deze planeet beland zijn, is ons een raadsel. Oh, dat was onze fout. Wij verontschuldigen ons daarvoor. Hè? Huh? Jullie fout? Oh, jullie? Wat hebben jullie daar dan mee te maken? Het was het centrum voor ruimtereizen. Ze probeerden een van hun vaartuigen terug te halen. Het was een grote verrassing voor ze toen jullie opeens opdoken. Nou, dat was het voor ons ook, hoor. Ja. Op de een of andere manier ergens vandaan kwamen jullie ons terugkeercentrum binnen... op hetzelfde moment dat zij probeerden een vaartuig binnen te halen van Netva. Waar is Netva? Dat is een kleine planeet gelegen in de uiterste uithoek van ons zonnestelsel. 9.000 miljoen kilometer van de zon. Maar dat duurt een mensenleven om zover te reizen. Echt waar? Ja. ja. Onze vaartuigen doen dat in 10 uur ook? Dat is, dat, is, dat is toch ongelooflijk. Ja, wat nog de meeste tijd kost, zijn de versnelling direct na het opstijgen... en de afremming vlak voor de landing, nadat we de tijdsbarrière zijn gepasseerd. Dus jullie reizen door de tijd? Nou, alleen maar om door de ruimte te kunnen reizen. Aha. Ons doel is om de dichtstbijzijnde ster te naderen... binnen één Tribosiaans mensenleven. Maar waarom? Ja, deze planeet zal nog hooguit voor 2.000 of 3.000 jaar leefbaar zijn. We moeten dus een nieuwe wereld vinden die we kunnen koloniseren. Maar moeten jullie daar nou zo ver voor reizen? Is er dan geen andere planeet binnen jullie zonnestelsel ja. waar jullie kunnen leven? Nee. Ja. Jaren geleden dachten we dat die er mogelijk wel kon zijn. Maar iedere planeet in ons zonnestelsel met uitzondering van Tribos is een dode kale wereld die bestaat uit massieve rotspartijen... of uit bevroren, giftige gassen. Door de tijdsbarrière breken is onze enige hoop of overleving. Maar waarom dan een vaartuig naar Netva sturen als het in jullie zonnestelsel ligt? Ja. Het is het verste punt waar we een experimenteel vaartuig naartoe kunnen sturen. Ah. Hm. Het daar kunnen laten landen en weer terughalen. Maar in plaats van ons vaartuig terug te halen... Hebben we jullie hierheen gebracht? Ah, en, en wat is er dan met jullie vaartuig gebeurd? Ja, dat is nog steeds op Netva. Het vorige vaartuig dat we stuurden is nooit teruggekeerd. Oh, en waren daar mensen aan boord? Oh nee. Maar volgens de planning zou de volgende vlucht wel bemand zijn geweest. Wat zij moeten weten is hoe het mogelijk is dat jullie vaartuig reageerde op ons terugkeerveld en dat van ons niet. Tja. Ik zou willen dat ik je dat kon vertellen. Hey, hey, kijk eens, ja? dat, dat grote honingraadbouwsel daar beneden bij het meer. Dat is Thalia. Wat u daar ziet is het meteorenschild en de zonnefilters. Maar waarom die honingraadvorm? Iedere sectie is hermetisch afgesloten van de volgende. Om te voorkomen dat er lucht ontsnapt... in geval er een beschadiging zou optreden. De luchtdruk in de stad is veel hoger dan naar buiten. We zullen nu dalen en de hoofdluchtsluis binnengaan. Daarna zal ik u naar uw vertrekken brengen. Als ik door het raam kijk, dan kan de zien liggen. Kijk. Ik had een futuristische plaats verwacht... Maar dit lijkt meer op een, uh, ja, hoe zal ik het zeggen... Een, een, een mediterraanse stad uit een lang vervlogen tijd. Ja, dat is prachtig. Daar geven wij de voorkeur aan. Maar met al uw wetenschappelijke kennis... Dat heeft ons geleerd om een eenvoudig leven te waarderen. Hallo, vaartuig nummer drie. U dient te wachten. Alle luchtsluizen zijn bezet. Instructies ontvangen en begrepen. Het zal niet langer dan een minuut of twee duren. Heel veel mensen verlaten de stad rond deze tijd... Uw eigen beschaving is zo ontwikkeld en georganiseerd. Daarom vroeg ik me af hoe het komt dat de Sauterianen zo, ja, zo, zo primitief lijken. Ja, al generaties lang heeft Thalia zich geconcentreerd op het kweken van een perfect ras. Het werd mensen met een lichamelijk of geestelijke handicap niet toegestaan om zich voor te planten. Ons ras werd verbeterd naarmate alle handicaps eruit gekweekt werden... Het resultaat is de meest perfecte groep mensen... die ooit op deze planeet heeft gewoond. Mm -hmm. En terwijl u perfectie bereikt heeft... komt u erachter dat de planeet stervende is... en dat uw dagen geteld zijn. Ja. Wij zullen erin slagen om ergens anders in het heelal... een nieuwe kolonie te stichten. Mm -hmm. Ons ras zal blijven bestaan. Ja. Maar eh, hoe zit het dan met al die mensen die zich niet voort mogen planten? Ja. De, de, de gehandicapten... Wat is daarmee gebeurd? Ja. De meesten hebben hun lot geaccepteerd en zijn goede burgers van Thalia gebleven. Anderen kozen ervoor om te vertrekken en hun eigen leven te leiden. Wat betekent dat ze zich voortplanten waar en wanneer ze willen. En zijn dat de dus Souturianen? Ja, een ras van verstotelingen. Oh. Aanvankelijk waren het er maar een paar honderd. Maar nu is hun aantal al vele malen groter dan de Thalianen. Ze beseffen niet dat de eerste basisregel voor geluk binnen een gemeenschap met beperkte levensbronnen gereguleerde geboortebeperking is. Uh, ondanks hun grote aantal zie je ze toch maar weinig. Ja, ze houden zich overdag schuil in hun ondergrondse woningen. Ze zijn eraan gewend geraakt om in de kou te leven en zijn nachtwezens geworden. Uh -huh. hm. Hallo, vaartuig 3. U kunt luchtsluis in gang 3 binnengaan. De ruimtemannen moeten naar het centrale plein worden gebracht... waar ze ondervraagd zullen worden. Boodschappen begrepen, We gaan de luchtsluis binnen. We gingen de stad binnen en daalden onmiddellijk af... naar een enorme parkeerplaats voor vliegende schotels. Toen we uit het voertuig kwamen... werden we weggebracht op een lopende band. Voorwaarts en omhoog richting de begane grond... en vervolgens langs wegen geflankeerd door muren van zo'n drie meter hoog. De straten lagen in een rasterpatroon. Lopende banden vervoerden voetgangers naar alle delen van de stad. Maar de meeste gingen richting de hoofdwegen. Smalle straten vormden een scheidingslijn tussen twee blokken gebouwen. In de muren van deze smalle wegen waren luchtdichte deuren gemaakt... die toegang gaven tot gebouwen in een stijl... die sterk deed denken aan die van een oude Romeinse stadswoning. Met een grote ingang en een patio die tevens dienst deed als tuin. Op het punt waar de straat uitkwam, op een groot plein... stapten we van de lopende band en gingen een groot gebouw binnen. Binnen in een soort van grote conferentiezaal of raadzaal... Ontmoetten we een man die er net zo knap en jong uitzag als Cassia. Hij ondervroeg ons urenlang, zo leek het... over wie we waren, waar we vandaan kwamen... en waar we naar op weg waren... voor het terugkeercentrum ons onderschepte... ...en ons op een nogal gewelddadige wijze naar Tripolis bracht. We legden keer op keer uit hoe we onze baan rond Mars verlieten... ...plotseling een duizelingwekkende vaart kregen... ...en deze onbekende planeet naderden. We geloofden dat we nog steeds in ons eigen zonnestelsel waren. Maar waar precies, dat was een groot raadsel... Mijn suggestie dat we op de een of andere wijze vooruit of terug in de tijd waren gereisd... werd niet serieus genomen. Nee, nee, nee, nee, nee. Onze vaartuigen gebruiken tijd alleen maar om door de ruimte te kunnen reizen... met een zijwaartse beweging. Niet voorwaarts of terugwaarts. Wij reizen niet in de tijd. U moet hier naartoe gereisd zijn vanuit de omgeving van Netva... Dat is de reden waarom de sterrenbeelden u zo bekend voorkomen... maar een vervormd beeld hebben. Netva moet het planeet zijn die u aarde noemt. Vertelt u me nou nog eens precies wat er gebeurde... toen u en uw bemanning in de pionier... Hij gedroeg zich beleefd tegenover ons... maar putte ons uit met zijn onophoudelijke vragen... De verschijning van ons vaartuig op een plaats die zij niet verwacht hadden... kwam bij de Triboziaanse wetenschappers over als een grote schok. Ze hadden duidelijk geen idee wat ze moesten vinden van ons... die uiterlijk zoveel op hen leken. Reeds lang voor het gesprek voorbij was, voelden we ons uitgeput. Echter nog Cassia, nog onze ondervrager gaven enige blijk van vermoeidheid. Uiteindelijk was het voorbij. En kreeg Cassia toestemming om ons het huis te laten zien... waar we gedurende het komende tribosiaanse jaar... of langer, zouden verblijven. Hier zijn uw vertrekken. Die bedden zien er comfortabel uit. Ik ben uitgeput. Ja, ik ook. Hoe lang heeft die kerel ons ondervraagd? Bijna drie uur. Hé, huh? ja. zo kort maar. Het voelde eerder als drie dagen. Minstens, ja. Nou, u kunt nu uitrusten. Maar ik zal u eerst even rondleiden. Hier vindt u de patio voor vrije tijdsbesteding. En als u dat wilt, kunt u in de zon zitten. Kunnen we echt in de zon zitten? Ja, dat kan. Het beschermingsschild om het glas houdt alle schadelijke straling tegen. En... De andere deur leidt naar uw slaapkamers. Ja. Dat had u al gezien, hè? Ja. Mm. Ze zijn allemaal hetzelfde. Mm. De schakelaars zitten hier. De lampen. Hier de garderobe. En hier de badkamer. Zo, dat is interessant. Is dat de douche? Ja, kijk. Nou, dat lijkt niet echt op een douche. <laughs> Meer op een dun straaltje water. Oh, maar dat is geen water. Watergebruik om je te wassen is tegen de wet. Het is reinigende olie. Heeft u zo'n tekort aan water? Niet voor direct gebruik. Maar we moeten honderd jaar vooruit denken. Onze watervoorraden verdampen erg snel. Die olie ruikt lekker zeg. Ik laat u alleen. Dan kunt u zich lekker opfrissen. Een uh, uh, momentje. Ja? Ik wil graag met u mee. Ik kom gauw weer terug hoor. Alleen maar tot aan de deur. Nou, vooruit dan maar. Nou, ik ga naar mijn kamer en probeer wat te slapen. Ik weet niet waarom, maar ik voel me zo moe, hè. Ja, ik ook, ook. Ja. Ik zie je over een paar uur. Jimmy. Hé, hey, word wakker. Uh, hoe laat is het? Tijd om op te staan. Cassia wacht op ons om ons naar de raadsman voor de ruimtevaart te brengen. En waar zijn die rare kleren goed voor? Dat is <laughs> dus het kledingvoorschrift. Die van jou hangt in de garderobe. Het zit heel comfortabel. Uh, oké. Okay. Ik kom eraan zo gauw ik gedoucht heb. Nou, ja, schiet op. Cassia staat te wachten. Uh, dat was ook weer de knop voor de badkamer? De tweede van rechts. Videofoonservice. Goeie help. Wie ben jij? Videofoon. U belde. Uh, ja, ik, ik dacht dat ik op de badkamerknop gedrukt had. Knop nummer twee. Oh, bedankt. Wat is dat ding nou? Videofoonservice. Uh, Was er nog iets? Uh, wel, welke knop is voor de garderobe? Vier. Ehm, uh, twee, drie. Goeie. <laughs> Moet ik dat allemaal aantrekken? Bent u van plan om buiten de stad te gaan? Nou, dat denk ik niet. Draagt tuniek, gordel, tas en sandalen. En vergeet de polsradio niet. Dat is het dus. Ik dacht dat het een horloge was. Anders nog iets? Nee hoor, dank u wel. Een prettige dag. Bedankt. Gaat u zitten? Met uw gezicht naar het platform... De raadsman zal elk moment arriveren. Wat is dit hier voor een plaats? Een soort uh, collegezaal? Soms. Maar ook een raadzaal, een theater. Alles waarvoor het nodig kan zijn. Hè? Goedendag. Welkom in Thalia. Verdorie zich. Huh? hè? Hoe komt die vent ineens vandaan? Stil nou, Jimmy. Toen eens wat meer respect. Ja, maar <laughs> een seconde geleden was die er nog niet. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat we veroorzaakt hebben... Wij hadden verwacht dat ons eigen vaartuig zou arriveren, niet dat van jullie. Het staat nog steeds op Netva. Heeft u het gezien? Wij zijn nog nooit op Netva geweest. Hoe kunt u dan in ons terugkeerveld geraakt zijn? Ja, wist ik dat maar. Nadat we van Mars waren opgestegen, bleven we maar versnellen. Dat klopt. En daarna hebben we allemaal het bewustzijn verloren. Pje, praat me er niet van. Ja. Het eerste wat we daarna weten is... dat we op korte afstand van deze planeet waren beland. Ja. De versnelling werd veroorzaakt door onze terugkeerprocedure. Door een ongelofelijk toeval bent u op precies hetzelfde moment gestart... waarop wij het terugkeerveld activeerden. U bereikte bijna de lichtsnelheid, brak toe de tijdsbarrière... verliet uw eigen planeet en verscheen bij die van ons... Ja, ja. Okay. Kijk, ja. Het vaartuig dat wij verwachten is nog steeds op Netva. Maar uw vaartuig reageerde perfect op onze pogingen. We proberen te achterhalen waarom. Dat zouden wij ook graag willen weten. Ja, ja, ja. ja. Inderdaad, ja. We willen dat u de pionier weer in precies dezelfde toestand brengt... waarin het verkeerde toen jullie mars verlieten en richting de aarde koersen. De pionier in dezelfde toestand brengen wij. Dat zal niet zo gemakkelijk gaan. U zult alle technische assistentie krijgen die u nodig heeft. Ja. Het vaartuig staat nog niet eens op de juiste manier omhoog. Een kwestie van handkracht. Maar stel, we brengen de pionier weer in de juiste staat. Wat hebben we eraan? Als het ons lukt om de informatie te verkrijgen die we zoeken... lukt het ons misschien ook om het proces dat u hierheen bracht... om te keren en u weer terug te sturen. Oh, ja, in dat geval. Het is werk dat u op het lijf geschreven is en dat u met plezier doet vanuit dat perspectief bekeken, heeft u geluk gehad. Het is goed als je plezier hebt in je werk. Het wordt bovendien gecompenseerd middels een kleine beloning. Bent u dan van plan om ons te betalen? Er is op Talinga maar één persoon die voor niets werkt. Oh ja, wie is dat dan? De president. De voldoening die het geeft om dit hoge ambt te bekleden... wordt geacht al voldoende te zijn. Aan de andere kant geldt het standpunt dat niemand mag werken zonder beloning maar dat omgekeerd ook niemand een beloning mag krijgen zonder ervoor te werken. Uh, en hoe zit het dan met de zieken? Er zijn geen zieken. En de oude mensen? Er zijn geen oude mensen. Uh, wat is het best betaalde werk? Het vuilste en minst comfortabele werk. Hmm. werk in de recyclinginstallaties, de riolen of de hydrocultuurboerderijen. Al het werk dat zich ondergronds afspeelt. Ja, en de hoogte van het inkomen... Werk wordt uitbetaald in energie-units. Hoe harder je werkt, hoe hoger je credits. Deze units kunnen vervolgens weer worden ingewisseld voor materiële producten. Drie maanden ondergrondse arbeid levert voldoende credits op... om de rest van het jaar comfortabel van te kunnen leven. Oh. Na deze periode van zware arbeid kan men prettiger werkzaamheden gaan doen... tegen een lager inkomen. En u verwacht dat wij ons aanpassen aan dit gebruik? Natuurlijk. Zolang u op Thalia verblijft, zijn al haar wetten op u van toepassing. En zult u uw leven en uw werk aan haar toewijden. En welke beloning kunnen wij verwachten voor ons werk aan de pionier? Zeer weinig, ben ik bang. Zulk soort werk staat hoog geplaatst in de voldoeningscategorie. En daarom wordt daar weinig materiële beloning tegenovergesteld. Maar we moeten wel betalen voor onze verblijfplaats, voor het voedsel en ja. dat soort zaken. Ja. Dus we kunnen niet eens aan de pionier beginnen... voor we in ons levensonderhoud kunnen voorzien. We willen dat u meteen aan het werk gaat. Drie van u gaan aan het vaartuig werken. De vierde neemt een goed betaalde baan... die voor de rest voor het leven zonder moet zorgen. U begint morgen. Dwangarbeid.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 En nu Leentje Buur bij de Vlamingen, een van de onvolprezen radioboeken. He, u kunt ze nog allemaal luisteren hoor, of via internet, moeten maar even zoeken. Ik wou iets laten horen van de Vlaamse schrijfster Annelies Verbeke... En zij schreef het radioboek getiteld Het Bestaat. Het is een ontroerend, tragicomisch verhaal over een kassière... die boven de transportband wegdroomt over een groots en meeslepende liefde. Elk moment kan die donkerharige klant met die diep zwarte ogen... weer voor haar kassa staan en dan niet om zijn spaarpunten te verzilveren. Radioboeken. Verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs... die u nergens kunt lezen... maar overal en altijd kunt beluisteren. Het bestaat. Onderweg naar haar werk... fietst Lindsay over een duif. Per ongeluk natuurlijk. Ze wist niet eens dat zoiets kon. De vogel geeft geen kik... Nadat het wiel hem raakt, fladdert hij onder het rechterpedaal vandaan... door een wolk eigen veren. In zijn vlucht raakt hij even de punt van Lindsay's schoen... daarna stuitert hij rugwaarts over het aanpalende trottoir. Lindsay remt en kijkt ernaar. Elke gebeurtenis die afwijkt van een doorsnee dag... elke mogelijke voorbode van verandering... wordt automatisch in haar geheugen opgeslagen... Ze besluiten geloven dat de gebroken vleugels een nieuwe, betere levensfase inleiden. Al lijken ze, symbolisch gezien, weinig goeds te voorspellen. Ook het bloed dat nu wild in het rondspad geeft al bij al niet de indruk dat het hier om een positief voorval gaat. Voor de duif kan sterven, rijdt Lindsay verder. Wanneer de deur naar de helverlichte supermarkt zich zoemend voor haar opent dringt het tot Lindsay door dat ze weer als laatste is gearriveerd. De andere kazieres kijken haar kort aan... om zich ervan te vergewissen dat ze geen te vroege klant is. Mocht dat het geval zijn geweest... dan hadden zij haar er overdreven gepikeerd en in koor op gewezen... dat het openingsuur nog zeven minuten op zich liet wachten. Lindsay's collega's leggen steeds een ongenaakbaar respect... voor cijfers aan de dag... De bedragen in hun kassa's kloppen veel vaker dan bij Lindsay het geval is. Zij ontbreekt de nodige concentratie. Vorige maand glipte om dezelfde reden een fles melk door haar vingers. Het glas patte uit elkaar op de tegels naast haar kassa. Een scherf belandde in de elleboog van een andere kassière Die bleef tien dagen met ziekteverlof. Volgens het afdelingshoofd verkwist Lindsay haar tijd aan dagdromerij... Ze kan hem geen ongelijk geven. Er zijn klanten die enorme hoeveelheden diepvriesvoedsel kopen. Niet omdat zij denken dat het oorlog wordt... of omdat hun gezinnen zo groot zijn... maar omdat zij weten dat de komende maanden niet van elkaar zullen verschillen. De stroomtoevoer zal het niet laten afweten. De woning zal niet onder haar dak bedolven raken. Niemand zal iets verhuizen. Op regelmatige tijdstippen zullen de onbewogen diepvriezers een glimp opvangen van hun eigenaar... wanneer die hen opent en sluit, vult en berooft. Die diepvriezer zit nog helemaal vol, zal een nabestaande verzuchten wanneer de eigenaar onverwacht is doodgegaan. Lindsay weigert standvastige diepvriezers de toegang tot haar woning... Elke ochtend plukt zij haar avondmaal uit haar werkterrein. Na sluitingstijd neemt zij het mee naar huis. Zij beseft dat ook hierin een huishoudelijk ritueel schuilt... en dat zij minder vaak uit eten gaat dan zij zou willen. Thuis laat zij het voedsel soms met opzet vervallen. Wanneer ze de vuilbak groen behaarde aardappelbereidingen inlepelt... ervaart ze wel eens een vreemde vreugde. Ik voel het nog altijd zegt Mireille, de cassière aan de kassa naast die van Lindsay. Zij masseert haar elleboog. Met gretige slachtofferogen gaat ze op zoek naar Lindsay's aandacht. Sorry, zegt Lindsay. Ze hebben mij nog een injectie gegeven tegen tetanus... maar eigenlijk heeft dat na de verwonding geen zin meer. Lindsay vraagt zich af of een gebroken melkfles tetanus kan veroorzaken. Zij haast zich weg om niets te halen wandelt om de rekken met kruiden en olie heen, daarna wat langs het vlees. Deze namiddag moet ze de klanten vertrouwd maken met een nieuw soort shoom. Ze zal de kaas in kleine plakjes snijden en die met noten en gedroogde vijgen op een houten plank schikken. Om de boel wat aan te kleden, zijn er twee hooibalen voorzien. Daar zal Lindsay dan charmant tegenaan leunen of achter gaan staan. Dat valt nog te bekijken. Ze zal een schort dragen waarop een schoom staat afgebeeld. Zij moet rustig een plan uitwerken voor een toekomst ver van hier... of het geld uit haar kassa stelen... of zonder iets de deur uitrennen. Langzaam beklimt Lindsay haar stoel. Het dikke papier rond de opeengestapelde muntstukken... slaat ze stuk tegen de rand van de geldladen... Rinkelend zoeken de munten hun vakjes. Een eerste klant bevrijdt een winkelkar van haar ketting. Twee kaziëren staren hem na alsof hij een prooi is waarvoor ze zullen vechten. Aarde aan Lindsay! Het afdelingshoofd raakt haar wimpers met een blad papier. Of mag ik je Agneta noemen? Liever niet, mompelt Lindsay. Ze heeft hem al vaker duidelijk gemaakt haar niet aan haar officiële naam te herinneren. Zelfs haar moeder, die dertig jaar geleden in een vlaag van Abamani zo halstarrig aan Agnetha had vastgehouden, noemt haar nu liever Lindsay. Met opeengeperste geperste lippen zet ze haar handtekening op de plaats die het afdelingshoofd aanwijst. Het document dat ze ondertekent heeft iets met een groepsverzekering te maken. Je bent niet eens blond, grinnikt het afdelingshoofd. Lindsay knikt met een flauwe glimlach naar zijn groeiende grijns. Hij zegt nog iets over de psychische problemen... waarmee de echte Agneta te kampen heeft... en het isolement waarin de zangeres is terechtgekomen. Hij noemt dat de tol van de roem. Wanneer hij ziet dat een tweede vroege klant Lindsay's kassa kiest... breekt hij zijn woorden af en loopt hij snel... met zijn verzekeringsformulier naar Mireille. Soms verliest Lindsay zichzelf in de boodschappen die haar handen passeren. Nu draait ze een gemengde fondu schotel om en om... voor ze hem voor de scanner houdt. Tijdens haar eerste weken als kazière... zag ze het rode lichtje over de achterkant van haar oogleden flitsen... wanneer ze wilde slapen. Maar dat ging over. Tegenwoordig denkt ze s'nachts in bed soms ongewild... aan de klanten van de dag en wat ze kochten... De combinaties zijn wel vaker eigenaardig. Zo vraagt Lindsay zich af wat de bejaardige handicapte... die voor haar staat met een fondue schoten moet. De vrouw slaagt er nauwelijks in met haar kromme reumatische vingers... het geld uit haar portefeuille te vissen. Omdat haar ene been aanzienlijk korter is dan het andere... lijkt de ene helft van haar lichaam bij elke stap ten val te komen. Lindsay stelt zich dramatische kerstafferelen voor... waarbij familieleden van de vrouw het stel discreet van haar willen overnemen... maar daarbij op woedend protest stuiten. Een seconde later wordt iedereen met kokende olie overgoten. De brandwonden worden een kleinkind fataal. Later op de ochtend herkent Lindsay de man... wiens waren ze al vaker op haar transportband heeft zien staan... Soms koopt hij enkel een paar blikken ravioli, soms ravioli en bier. Lindsay gaat ervan uit dat de man bij een vrouw met hetzelfde koopgedrag hoort. Ook zij duikt regelmatig op, maar doorgaans op andere dagen. Meestal draagt ze een joggingpak dat aan dat van de mannelijke ravioli koper doet, denken. Lindsay stelt zich voor hoe de man en de vrouw naast elkaar op hun versleten sofa zitten... Ze eten hun ravioli rechtstreeks uit het blik, want alle borden zijn vuil. Voor Lindsay de supermarkt definitief verlaat om aan haar nieuwe leven te beginnen... moet ze beslist verifiëren of de twee werkelijk een paar zijn. Nee, Lindsay weet nog niet precies hoe dat nieuwe leven eruit zal zien. Daarom praat ze er nauwelijks over. Maar het zal wel van start gaan. De verrassende wending zal niet lang meer op zich laten wachten... Nog even gehurkt rekken vullen. Nog even showm aanprijzen. Nog even de band bedienen met haar voet. Nog even kijken hoe Mireille haar arm voorzichtig buigt en strekt. Buigt en strekt. Nog even door de regen fietsen en thuiskomen in een onverlicht huis. En daarna wordt het anders. Daarna, nu bijna... Wordt het iets met avontuur en vreemde culturen, iets met talent en erkenning, onder een warme zon misschien, met een donkerhuidige geliefde? Ik zoek nog een aansteker. Verward kijkt Lindsay in de zwarte ogen van de man. De donkerhuidige geliefde lijkt uit haar dagdroom te zijn gestapt. Zo plots hoefde de overgang naar haar nieuwe leven nu ook weer niet te zijn. Lindsay voelt hoe opvallend haar aangezichtskleur wordt. Ze scheurt haar blik los en vestigt hem op zijn voedingswaren. Courgettes, zegt ze mat. Mijn lievelingsgroente. Als ze eindelijk weer durft op te kijken, vertoont zijn voorhoofd diepe rimpels. Ze geven hem iets voornaams, maar verraden eveneens een lichte verontrusting. Ja, zegt hij, ik eet dat ook wel graag. Tijdens de stilte die volgt durft Lindsay zich niet te verroeren. Ik zoek dus nog een aansteker, zegt de man. Ik heb gezocht, maar kon er nergens een vinden. Ik haal er een voor u. Op weg naar het juiste rek struikelt Lindsay even over een peuter die op de grond zit. Geschrokken kruipt het kind weg. Lindsay herwint haar evenwicht en kijkt over haar schouder. De man heeft het niet gezien... Een paar klanten die achter hem staan aan te schuiven, wel. Sommigen onder hen worden zichtbaar ongeduldig. Snel bestudeert Lindsay de aanstekers en hun prijzen. Welke wil hij? De goedkoopste zijn per twee of per vier verpakt. Zoveel heeft hij er vast niet nodig. Versterking kassa 2, kassa 2. Drie mensen verlaten de rij aan Lindsay's kassa en haasten zich naar kassa 2. Goh zegt de man als ze de keuzemogelijkheden op de transportband uitstalt. Doe die maar. Met een lange, geveilde nagel tikt hij even tegen de plastic verpakking... van een kleine oranje aansteker. Nogal vrouwelijk, die nagel, vindt Lindsay. Hij zal toch niet op mannen vallen. Ze vergeet de vraag onmiddellijk. Wanneer ze de rekening bij zijn boodschappen stopt, glimlacht hij immers. De ontmoeting komt haar concentratie niet ten goede... De hele middag stelt ze zich voor hoe ze de man opnieuw tegen het lijf loopt. Op een kermis stappen ze per toeval in hetzelfde roetsbaanwagentje. Tijdens een dubbele looping legt hij zijn arm beschermend om haar schouder zijleun tegen zijn borst. Of nee, hij drukt zich bang lachend tegen haar aan. Haar schouders zijn sterk en ondersteunend. Daarna eten ze ijs. Ze houden van dezelfde smaken en verbazen zich erover hoeveel andere raakvlakken hun voorkeuren vertonen. Toch wonderlijk, merkt hij op, dat je zo oud of the blue... ...kan vinden wat je allang zoekt, vult zij aan. Hij knikt en legt een arm om haar middel. Spontaan en synchroon vinden hun lichamen een Zuid-Amerikaans ritme. Voorbijgangers blijven bewonderend staan. Een man dringt door het volk naar voren en stelt zich voor als... ...Angel Marques, directeur van een Zuid-Amerikaans dansscholencomplex... ...of ze voor hem willen werken. Zijne doorprikt Lindsay's dagdroom... Ze moet iets minder kinderlijks verzinnen, iets realistischer en in een vertrouwde omgeving. Hij keert terug naar de supermarkt. Hun ogen kruisen als hij binnenkomt, maar hij stapt glimlachend tussen de rekken. Wanneer hij dan toch aan de andere kant van haar kassa verschijnt, rekent hij een ruiker bloemen af. Freesias. De angst slaat haar om het hart, maar ze troost zich met de gedachte dat ze voor een tante kunnen zijn. Hij doorziet haar onzekerheid, betaalt, glimlacht nog breder... beweegt zijn hoofd wat heen en weer en is de mooiste man ter wereld. Dan geeft hij de bloemen aan haar. Ook de verdere toekomst komt in Lindsay's fantasieën aan bod. Langzaam stampen de geliefden een creatief handeltje uit de grond... dat al snel een succes blijkt te worden. Met totale overgave en vrijwel dagelijks verrijken ze hun erotische leven... Ze vinden het eerst niet nodig om te trouwen... maar tijdens een vakantie in Las Vegas doen ze het tijdens een dronken bui dan toch. Ze hebben dan al een zoon en een huis aan de rand van een vijver. Een tweede kind wordt geboren, een dochter. Het kind blijkt aan een longaandoening te lijden. Haar leven hangt even aan een zijden draadje, maar het meisje geneest. Het voorval brengt de ouders nog dichter bij elkaar... Trots kijken Lindsay en haar man toe hoe de kinderen opgroeien en interessante wegen inslaan. Zoon en dochter drukken regelmatig hun dankbaarheid uit. Niet iedereen heeft het voorrecht genoten in zo'n liefdevol gezin op te groeien. De verliefdheid tussen de ouders duurt verder. Zij groeit zelfs nog. Wanneer ze negentig zijn, vragen ze zich wel eens beklemd af wie van beiden het eerst zal gaan. Gelukkig rijden ze drie jaar later kerngezond met hun wagen tegen een boom. Ze zijn achter het stuur in slaap gevallen en zonder het te merken overleden. De reddingswerker die hun lichamen uit het wrak bevrijdt, ontdekt dat ze elkaars hand vasthouden. Er wordt een foto van gemaakt die naast een ontroerend artikel in de krant wordt afgedrukt. Erboven prijkt de samenvattende kop. Het bestaat. Lezers putten er hoop uit. Pas wanneer een ontzagwekkende lading hoestbonbons Lindsay's gezichtsveld doorkruist, wordt haar gedachtegang onderbroken. Ze telt de zakjes. Het zijn er veertig. Twintig met honingsmaak, twintig met eucalyptus. De koper kucht in zijn sjaal. Waarschijnlijk heeft hij een groot gezin besmet. Lindsay rekent af en denkt aan de dochter met de longaandoening die ze zo pas heeft verzonnen. Ze vindt zichzelf een beetje pervers. Vaak kijkt ze of hij het is die de supermarkt betreedt. Nu en dan staart ze met verhoogde hartslag... een voorbijwandelende mannenrug na. Hij is het nooit. Verwacht je iemand? vraagt Mireille. Haar toon kan niet tussen ergernis en nieuwsgierigheid kiezen. Lindsay gaat ervan uit dat hij vandaag niet meer terugkomt. Dat hij geen ingrediënten is vergeten... en haar niet de indruk wil geven een nieuw weerzien... al te gretig te te zien... Zij begrijpt dat, vindt het zelfs nobel. Toch voelt ze een lichte teleurstelling opkomen... wanneer ze even na sluitingsuur naar huis fietst. Boven haar breken wolken. In een dekentje gewikkeld... kijkt Lindsay naar een televisieprogramma over moeilijke kinderen... daarna naar een over moeilijke huisdieren. Haar ogen doen pijn en de vermoeidheid die haar besluipt... kan koord zijn... Ze sluiten avond af met een programma over koppels... die zich op naburige eilanden door vrijgezellen laten verleiden. Lindsay en de man met de donkere huid... zouden een deelname aan zo'n spelletje nooit overwegen. Zij vinden het zinloos de perfectie te beproeven. Zochtens ontdekt Lindsay dat ze op haar sofa is ingeslapen. Blijkbaar heeft ze er wel aan gedacht de televisie uit te zetten. De temperatuur in de kamer is aanzienlijk gedaald. Misschien heeft het buiten gevroren. Lindsay wast zich grondig en trekt haar meest delicate ondergoed aan. Daarover kleren die ze onlangs heeft gekocht. Het wordt vast een beslissende dag. Een stadsarbeider schraapt met enige moeite... de laatste restjes duif van het voetpad omdat ze de broeierige vermoeidheid weer voelt opkomen, telt Lindsay de verkeersborden op weg naar haar werk. Als ze daar aankomt, is ze al vergeten hoeveel het er waren. De hele dag weet ze het zeker. Vandaag komt hij. Om drie uur in de namiddag koopt de vrouw met het joggingpak vijf blikken ravioli. Komt uw man hier ook soms? vraagt Lindsay. Ik heb geen man, zegt de vrouw. Nu ze boos kijkt, lijkt ze wat op een buldog. Lindsay gelooft haar. Kort voor de supermarktdeuren worden vergrendeld... glipt hij haastig naar binnen. Natuurlijk, ziet hij Lindsay's hoop... en merkt hij met hoeveel zekerheid ze hem heeft verwacht. Hij negeert haar enkel om de verrassing te vergroten, weet Lindsay. Hij doet er een paar seconden over... het bovenste plastic mandje van de toren los te schudden. Daarna houdt hij zich lang in de voedselrimboe verborgen... Na een half uur vindt Lindsay dat hij de spanning nu wel voldoende heeft opgebouwd. Hij mag met zijn bloemen naar voren treden. Wanneer hij op Mireille's kassa afloopt, roept ze hem bijna tot de orde. Mireille en hij wisselen geen woord, geen blik, alleen wat geld. Hij is een man die zijn boodschappen in een herbruikbaar tasje stopt. Op weg naar de automatische deuren werpt hij een blik op de krant die hij kocht. Daarna laat hij alles onveranderd achter. Een dame raakt Lindsay's schouder aan... en wijst naar het diepgevroren varkensvlees... dat zij voor haar heeft neergelegd. Lindsay zoekt barcodes... en toont ze aan het rode scanneroog. Lindsay heeft geen man nodig. Zij is niet op zoek. Daar gaat het niet om. Ademen en bewegen is wat zij wil. Vaak danst zij wild in haar woonkamer. Zorgvuldig boetseert ze haar verzinsels... van gisteren tot propjes. Onrustig zweven haar gedachten alweer verder... Naar een acteercarrière en een vlucht naar het buitenland. Een acteercarrière in het buitenland. De neonverlichting aan het plafond beschijnt intussen klant na klant, rij na rij. Hun stemmen gonzen de scanner biept. Lindsay snijdt haar rechterwijsvinger aan een papieren verpakking. Ze drukt het wondje tegen haar lippen. Voelt de druk op haar ogen toenemen en kijkt naar buiten. Daar valt plots veel sneeuw. Geruisloos, zacht, onaangekondigd. Ja, u hoort. Een radioboek, het bestaat. Annelies voor Beken was dit. De radioboeken van het Vlaams Nederlands. Ja, het Vlaams Nederlands Huis, de buren. Goed, zoek het maar op op internet. Plaatje nu. Marielle Tromp en Ellen McLaglen. Die waren hier eerder te gast en nu is er eindelijk een CD uit. Getiteld Homer. Dus, uh, Marielle Tromp en Ellen uh, MacLaglan. Tromp en McLaglen. hun eigen cd nu uit Homer. Nou, dat was het. Tot zo, na het nieuws, gaan we gewoon weer door... met oude meuk van uh, Jan Hemaus en uh, nog veel meer moois. Tot zo.